Goedemiddag. Kritiek op kersttoespraak Belgische Koning. Kersttoespraak van Beatrix toch goed bekeken. En Japan heeft een nieuw systeem voor tsunami-alarm. Eerst in een zonnige periode. Er valt een enkele bui. Later vanmiddag en vanavond van het zuidwesten uit regen. Er staat een stevige zuidwestenwind. En het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen wisselend bewolkt. Periode met regen. De maxima komen uit rond een graad of 8. In België is kritisch gereageerd op de kersttoespraak van koning Albert. Koning Albert waarschuwde voor populisme... en verwees naar de rampzalige gevolgen in de jaren dertig. Een stukje uit die kersttoespraak. In de verwarde tijden die we nu meemaken... moeten we waakzaam blijven... en de populistische betoogtrant helder doorzien. Altijd... ...zoeken ze naar zondebokken voor de crisis. Ofwel zijn het de vreemdelingen. Ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. Zulk betoog komt vandaag vaak voor in talrijke Europese landen. Ook bij ons. De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweeg bracht, mogen niet worden vergeten. Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze de democratieën heeft betekend. Koning Albert in zijn kersttoespraak en volgens Belgische media... verwees de koning impliciet naar de populistische politieke partij NVA. De koning doet zelf aan populisme, zegt de Belgische hoogleraar monarchiegeschiedenis Mark van der Wijngaard. En koning Albert mengde zich volgens hem niet eerder zo in het politieke debat. Hij verwijst eerst naar één partij, één manier van denken. En om dat populisme dan te verbinden met de jaren dertig, dat is een stap te ver. Een grote stap te ver, zoiets kun je van België niet beweren. Al dus van den Wijngaard in de Vlaamse krant De Morgen nva partijvoorzitter Bart de Wever die zegt dat hij zich niet aangesproken voelt... door de verwijzing naar de jaren 30. Een nva senator zegt dat de koning uit zijn rol is gevallen... en dat hij een groot deel van de Vlamingen beledigt. Nog meer nieuws, maar dan over Nederland. Het uitlekken van de kersttoespraak van koningin Beatrix... heeft helemaal niks uitgemaakt voor de kijkcijfers op televisie. Ruim 1,1 miljoen mensen keken naar die kersttoespraak op Nederland 1 en 2.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 Het Wouda-gemaal in Lemmer, dat trekt ook vandaag veel bekijks. Er staat een wachtrij van ongeveer twee uur voor het wouda Het Ruim 90 jaar oude stoomgemaal dat voor het eerst sinds januari weer in werking is gesteld. Gisteren hebben ruim 2200 bezoekers een rondleiding gehad, schat de directeur. Het waterschap Friesland heeft het antieke gemaal maandag weer aangezet om overtollig water naar het IJsselmeer te pompen. De waterstand in de Nederlandse rivieren is hoog door de regen in Duitsland en Zwitserland. En ook door de regen hier. Normaal gesproken wordt dat overtollige water geloosd in de polders. Maar er staat nu ook te veel water. Het Woudegemaal is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. En het blijft vermoedelijk tot morgen in werking, zegt de directeur. Japan heeft twee nieuwe sensoren in gebruik genomen... die sneller kunnen waarschuwen voor een tsunami. Volgens de Japanse Weerdienst kan daardoor 10 tot 20 minuten eerder... worden gewaarschuwd dan tot nu toe. Twee apparaten zijn in oktober met schepen... naar een gebied ten noordoosten van Japan gebracht. In dezelfde regio waar in maart 2011... een zware aardbeving in tsunami veroorzaakte. En die beving leidde tot een ramp met de kerncentrale Fukushima. Die apparaten bestaan uit een sensor op de zeebodem. die in contact staat met een boei die op zee drijft. En het nieuwe systeem kan over lange afstanden bevingen waarnemen. Ook schokken voor de kust van Chili, ongeveer 15.000 kilometer verderop, worden geregistreerd. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 Sinds het begin van de opstand in Syrië in maart 2011... zijn er al tientallen generaals overgelopen. Yassem bekleedde een van de hoogste posten in het leger. In Japan heeft het parlement ingestemd... met de benoeming van Shinzo Abe tot premier. Zijn liberaal-democratische partij, de LDP... boekte eerder deze maand een grote overwinning bij de verkiezingen. En samen met een kleine coalitiepartij... heeft de LDP een tweederde meerderheid in het Japanse lagerhuis. De 58-jarige AB is een oud-gediende in de Japanse politiek. In 2006 werd hij ook premier, maar toen trad hij al binnen een jaar af. Zijn beleid stuitte op veel verzet en hij raakte ook verwikkeld in een reeks van schandalen. Nu is hij dus weer de nieuwe premier en hij wil de Yen devalueren... zodat het voor Japanse bedrijven makkelijker wordt om producten te exporteren. Beleggers hebben positief gereageerd op het aantreden van AB. De Nikkei-index op de beurs van Tokio sloot op de hoogste stand in negen maanden. Het 80 jaar oude Amerikaanse weekblad Newsweek... heeft zijn laatste papieren editie uitgebracht. Vanaf januari verschijnt het weekblad alleen nog maar online. Op de cover staat in zwart-wit De Wolkenkrabber in Manhattan... waar Newsweek werd gemaakt. En daarbij staat dan het opschrift hashtag lastprintissue. Verwijzend naar de digitale omgeving... die het gedrukte blad de doodsteek heeft gegeven. Newsweek verscheen voor het eerst in 1933... en telde in zijn hoogtijdagen een oplage van 3 miljoen exemplaren. Sinds de opkomst van internet verruilde veel lezers het blad voor online nieuwsmedia en haakte adverteerders af. Het is acht minuten over twaalf. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Er is kritiek in België op de kersttoespraak van koning Albert. Hij had volgens Belgische media kritiek op de populistische partij NVA. De kersttoespraak van koningin Beatrix was toch erg goed bekeken. En na tachtig jaar de laatste papieren editie van het befaamde tijdschrift Newsweek. Dit is Radio 1. Het geluid van 2012. Het Radio 1 Jaaroverzicht. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Landgenoten. Mogelijk komt er amnestie voor verdachten van de decembermoorden. Landskampioen van Nederland! Er is er maar één de in de Brabantse Waalre staat in brand. Het is gewoon over, dit Nederlands elftal heeft niets te zoeken op dit NK. Dit is, tot zes uur, het geluid van 2012. Landgenoten, vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan, vroegtijdig kunnen vereindelen. Vijftien vooraanstaande Surinamers door het leger van Bouterssen in koele bloeden vermoord. Wil je afsluiten nooit, een zwarte bladzijde, um, na de zwarte bladzijde, al in de jaren tachtig, van de geschiedenis van Suriname. We ja, respecteren hem en hij blijft daar. Klauwen af van onze president. Niemand heeft schuld bekend en niemand heeft berouw getoond. Ja, je kan niet leven in een land zonder, recht, zonder rechtsstaat. In een weekend hebben ze besloten hoe ze het gaan doen en ze hebben gedacht, vlug, vlug. Wat iedereen moet zich buigen voor de koning, meneer Bouwtenso. We gaan even naar Paramaribo, want mogelijk komt er amnestie voor verdachten van de decembermoorden in Suriname. Er is veel, zoals we het hier zeggen, djugo, djugo over, veel gedoe. Ook de coalitiepartijen vinden dat het allemaal veel te snel gaat. Hij schoot zelf ook twee van de vijftien slachtoffers dood. Verklaarde getuige en medeverdachte Ruben Roosendaal gisteren tijdens de rechtszaak. Ik denk alles wat ik heb verteld belangrijk is geweest. Nooit meer behoorlijk meer dan Ik heb een hoofd nooit vermoeid met dat soort zaken, zei Boutersen. Meneer Boutersen moet zeggen dat ik jok. En als hij ze zegt dat ik jok, dan laat hij zeggen wat waar is. Nou, die veroordeling hè, komt hem heel rauw op de borst. En dat kan hij niet hebben als president. Zelfs als die wet wordt aangenomen. dan zouden volgens internationaal geldende regels. het strafproces gewoon door moeten gaan. Je weet het nooit in Suriname, maar volgens toch gaat het door. Als het gaat om buitengerechtelijke executies. of arbitraire executies van mensen. levert dat een ernstige mensenrechten schending op. die niet door een amnestie opzij kan worden gezet. Je bent nu voor de wet of je bent tegen de wet? En de sfeer in het land die is daardoor grimmiger en gespannener geworden... dan die uh, een week of twee, drie geleden was. Weet je hoeveel mensen gaan moord hebben? En weet je hoeveel mensen vermoord hebben? Waarom moet Bouters allemaal worden opgesloten? We gaan naar Suriname. Want daar heeft een van de politieke partijen bekendgemaakt... dat ze voor de wijziging van de amnestiewet zullen stemmen. Zijn er mensen die het niet eens zijn, Kom daarvoor. En dat is veelzeggend, want het gaat om de partij van Paul Somerhardjo... de coalitiepartner van president Boutersen. Nee. Ik tel tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Niemand? Bam! Dat betekent dat er in principe een meerderheid van het parlement voor de amnestiewet is. Ook de A-combinatie van Ronnie Brunswijk die zal waarschijnlijk uit opportunistische redenen voor de wet stemmen. Zowel Somohadjo als Brunswijk die zijn uh, chameleons in de tropen. Die veranderen van, van groen en, en, en oranje naar het paars nu van deze zijn. Mensenrechtenorganisaties, juristen uit binnen- en buitenland... hebben stevige kritiek op de gang van zaken op dit moment. Het Surinaamse parlement debatteert over de omstreden amnestiewet. Ze zijn gemarteld, ze zijn vermengd, ze zijn vermoord, doodgeschoten. Dat zijn zaken die gebeurd zijn en ze moeten worden onderzocht. Voorzitter. We moeten ons als samenleving gaan, voorzitter... ...dat we vandaag, na 30 jaar, nog steeds opgescheid zitten met 8 december. En ik roep alle andere Surinamers op om in ieder geval niet mee te werken... ...en niet te ondersteunen gedragingen die tegen de grondwet zijn. Gedragingen die oproepen tot polarisatie. True peace is not merely the absence of tension. It is the presence of justice. stonden de werkingen aan de opbouw van ons en ook het oud-staatshoofd deed een dringend beroep op de moraliteit van de parlementariërs. die bij de stemming straks hun steun aan de wet gaan geven. Zodat de stad, het land, die strikt en binnenland. zodat de wereld, zodat de kosmos. de namen kan horen die worden afgeroepen. en zeggen dat ze voorstemmen. Voor! Voor! Ik ga tegen het ontwerp stemmen. De oren die nog niet tot rust zijn gekomen, de oren op Bastiaan Veren die nog horen, zullen de namen horen en de namen in zich opnemen. Voorzitter, dank u wel. Dit wetsontwerp is aangenomen met 28 stemmen voor en 12 tegen. ...en ik ga het parlement oproepen tot bezinning. Ik weet dat mijn vader niet terugkomt... ...maar ik wil dat zijn dood niet voor niets is geweest. Als je voor een rechtsstaat bent, loop dan met me mee. Wij hebben hier aangegeven dat we willen hebben... ...dat die rechtsstaat... Normaal doorgaan en Met één hamerslag hebben ze 30 jaren van onrechtvaardigheid, onduidelijkheid en groot verdriet tot nul gereduceerd. Alsof het nooit bestaan heeft. schop de Bekker, u loopt ook mee. Ja, een soort tweespalt is er gekomen. En dat is erg. Geen bewegingen van mensen die om de haverklap klapt, hun mond openmaken in dit land. Het is misdadig! Eerst moet er beleidenis zijn, anders kun je niks vergeven. Maar nu heeft men al vergeven, dus uh, loop je vast. Terwijl dit land op de juiste weg is, is het misdadig om te proberen op deze manier de zaak te destabiliseren. Zij zijn vijanden van dit volk! Het is heel interessant wat er gaat gebeuren. En het lijkt eigenlijk een krachtmeting te gaan worden tussen het justitiële apparaat in Suriname en de politiek. Nu voel ik me weer gesterkt, weet je. Zeker na gisteren. Ik heb gewoon echt nieuwe kracht gehad en ik zeg gewoon, we gaan er gewoon tegenaan. Ja, tot het bittere eind als het moet. Eerst Suriname waar de krijgsraad het proces tegen president Daisy Bouters heeft opgeschort. De rechter acht zich niet bevoegd om te oordelen... of de amnestiewet in strijd is met de grondwet of niet. Dus in ieder geval is het niet stopgezet. Dat is een positief gevoel. En uh, ja, hoe lang is de weg nog?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 Try! De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het geluid van 2012. In de Arena, de kampioenswedstrijd van Ajax tegen VVV. Bas. Maar en daar is het 1-0. Jawel. Ja, ik ben blij uh, dat ik uh, vandaag ook heb kunnen scoren. En, uh, ja. Ajax mocht daar nog twijfel over bestaan. Nu wel heel serieus op titelkoers. 1-0, volgende wedstrijd tegen VVV. Er is gescoord en dat blijft ze blijven grote douche, alle blikjes, alle glazen gingen de lucht in. De sfeer in de Arena is onverminderd goed. Dat mag duidelijk zijn dat het ook hoorbaar nu op de achtergrond. Mensen begonnen met een groot vuurwerk. Hij is gescoord mensen! Ajax, VVV 2-0, weer Sien de Jong. Toch nog aardig wat te gemaakt dit seizoen, dus... ja, het belangrijkste is dat we als team ook weer heel veel hebben gemaakt. Wordt nu de origineel. Het totale team van Ajax 1 wordt nu omgeroepen. Tot man van de wedstrijd. Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt zo leuk. Ajax wil graag met een voorstelling officieel kampioen worden. Ajax en Amsterdam maakt zich op voor een feestje in de Amsterdam Arena. Het is 2-0 bij ASVVV. 34ste speeldag en zoals de hele competitie al is het ook vandaag weer heel erg spannend met Heerenveen Feyenoord. Winnen is voor Heerenveen genoeg om Europees voetbal te halen. Verliezen ook, maar spelen niet. Dan moet je weer in anderen andere kijken. Voor Feyenoord geldt dat hoorden we even geleden van Ronald Koeman heel makkelijk. Maar één ding, dat is zorgen dat je wint. Dan weet je zeker dat je tweede bent en voor 100 Champions League speelt. Feyenoord heeft de bal en Feyenoord ja. gaat straks een goal maken. Dat lijkt me duidelijk in het Adelantra stadion. Ja, maar ja, het zat er wel een beetje aan te komen. Hè. En het is twee voor Feyenoord. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk. Als je weet dat de tegenstander als een stel strandpalen maar rustig staat te wachten en je eromheen kan voetballen. Dan zijn de kaarten denk ik vanmiddag geschud.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 We blijven je natuurlijk, weet je, zijn laatste wedstrijd, die stopt ermee. En, uh... en misschien ook wel Jan van en en die van de wilde. De kans is groot natuurlijk uiteindelijk, voor die mensen vind ik het meest. Want ik vermoed, zoals je dat zo mooi hoort, te zeggen, op dit moment dat hij nog lang onrustig zal blijven hier. Herenveen Feyenoord, ja, als we zien wat we willen zien. Het is 1-3 bij Heerenveen Feyenoord. Als je er zo dichtbij bent, dan, dan moet je het nog afmaken en het hebben gedaan ajax kampioen. dat wisten we afgelopen woensdag al. 76 punten uit 34 wedstrijden, tweede definitief Feyenoord. Het betekent voorronde van de Champions League. Dus u bent uit Herenveen gekomen en nu is het hier even wachten op de bus. Ja. De bus van Feyenoord. Ja, en dan even naar binnen. Ja, gezellig hoor. Geert Koch zei ooit van, uh, joh, uh, Feyenoord supporter ben je niet voor je lol. Mede omdat je zoveel ellende hebt moeten meemaken. Er zitten spelers hier. Mooi hè? Oh, Feyenoord, Feyenoord, joh. Ja, steeds op het dak. Er zijn ook hartstikke trots natuurlijk, geweldig! Messi, Messi, je komt eraan, hè? Ja, die zingen ze wel, ja. Gefeliciteerd. Ja, Litouwers ook gefeliciteerd, hè? Met, met ons club, gewaanzinnig, toch? Het is een beetje vreemd, hè? Omdat je soms denkt, daar zijn jullie kampioen. Dat is natuurlijk ook weer niet zo, hè? Nee, dat ook niet. Maar ja, deze club heeft natuurlijk lange tijd eigenlijk niks te vieren gehad. De beste prestatie van de club sinds 2001. En dus ja, het tweede wordt natuurlijk een ja, wereldprestatie. Als je, als je ziet waar we waar eigenlijk vandaan komen. Don Guy krijgt het meeste applaus. How are you? Ja, yeah, echt yeah, really happy, really happy. It's a fantastic day, hè! Yeah? En we hebben ons ontwikkeld en daar genieten we met z'n allen mee aan. Ajax is kampioen van Nederland. Ajax pakt de schaal voor de 31ste keer uit de clubgeschiedenis. Morgenavond wordt Ajax gehuldigd. Ajax, zien Daar staan we weer! Nou, lekker! Ja. Kampioen opnieuw! Goed, ik heb het gezet! Een andere plaats, maar met dezelfde titel voor de 31ste keer. Ja, dat is kippenvel. Zitten ja. Zit hier op, op de kampioenschaal, uw kleine zoontje? Ja, dat klopt. Met een toeter in zijn hand. Ja. Hè? Ajax uh, trainingsjekje aan. Landskampioen van Nederland! Yeah! Tussen die tering, Harry. Hij valt wel mee toch? Fantastische sfeer. En ik zie jullie volgend jaar weer terug. Hartstikke bedankt. Ik was vijf, jongens, we waren drie. We waren dancing in de street. En je ziet juist als een angel. Je ziet op de ski, uit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 Days thinking about it all and how it ends sometimes. Was it wrong or right or was I good enough? It's you and me and everybody. François Hollande. C'est moi qui vous représente. Nicolas Sarkozy. Aidez-moi. François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Nicolas Sarkozy. A rassemblez le peuple de France. De strijd om de kiezers is in volle gang. La République, c'est maintenant. Maar uiteindelijk zal het Franse volk moeten beslissen. Vous êtes le peuple de France. Nicolas Sarkozy of François Hollande. Er is a maar één die kan winnen. Vive la République et vive la France. In Frankrijk wordt vandaag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gehouden. De grootste kanshebbers zijn de huidige president, Nicolas Sarkozy, en zijn socialistische rivaal François Hollande. Volgens de nieuwste opiniepeiling heeft de socialistische kandidaat François Hollande een voorsprong van 3,5% op Nicolas Sarkozy. Die voorsprong is zelfs zo groot dat Sarkozy hem nauwelijks meer kan wegwerken. Om 5 uur had ruim 70% van de kiesgerechtigen een stem uitgebracht. De laatste stembussen sluiten om 8 uur. Mag ik u ook vragen wat u gestemd heeft? Ah oui, François Hollande. <laughs> ik heb op François Hollande gestemd. Want ik wil verandering. Hollande hoopt dat hij zondag zo'n grote voorsprong neemt dat Sarkozy hem in de tweede ronde niet meer kan inhalen. L'enjeu de dimanche, c'est de rendre la de winning. Het dès le 22 avril. de tout de suite qu'il faut créer Het mouvement, de dynamique. Meneer, denkt u dat het tijdperk Sarkozy vandaag officieel voorbij is? Non pas de toe. No, zijn. Ik denk niet dat de tijd van Sarkozy voorbij is, want er wordt een hele spannende race nog. De uitslag, het spant erom. de President Sarkozy die dus zegt: degene die willen dat Frankrijk sterk blijft, die zullen op mij moeten stemmen morgen. Dus een felle toon tot op het laatste.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 De ronde verloren. President Sarkozy deed vanavond een oproep aan het Franse volk. Met nog vijf dagen te gaan, klant Nicolas Sarkozy zich vast aan de jongste opiniepeilingen.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 Le dernier ressort de la droite pour resurgeren. Iedereen moet gaan stemmen is de boodschap uh, 10, 9, 8. Espérance est maintenant le changement. J'y suis prêt et vive la France François Hollande is de zevende president van de Vijfde Republiek. In Parijs is de overwinning van François Hollande bij de presidentsverkiezingen massaal gevierd op Place de la Bastille. In het toespraak noemde hij zichzelf de president van de jeugd van Frankrijk. De de la jeunesse de France. Hollande zei dat hij trots was dat het Franse volk hem de verantwoordelijkheid van het land heeft toevertrouwd. De socialist besloot zijn overwinningstoespraak met een dankwoord aan zijn kiezers. Feest onder de aanhangers van Hollande ging tot in de late uurtjes door. Maar heel anders was dat bij de aanhang van president Sarkozy. De Franse president nam dus de verantwoordelijkheid voor het verlies. Je port, je port de responsabilité de cette défaite. Hij bedankte vervolgens iedereen die op hem had gestemd. C'est aan mij de dire Uiteindelijk kreeg hij 48% van de stemmen en Hollande bijna 52%. En won dus. En dus heeft Frankrijk weer een socialistische president. De nieuwe president beloofde dat de verandering waar de Fransen voor hebben gekozen nu begint. Het changement. Que je vous propose, il doit être à la hauteur de la France. Il commence maintenant. U luistert naar het Radio 1 Jaaroverzicht. Het geluid van 2012. Radio 1, Jaaroverzicht. Overleden in 2012. 17 mei. Zangeres Donna Summer, 63 jaar. The queen of disco. In de jaren 70 bereikte ze grote hoogte met nummers als Last Dance, Hot Stuff en Bad Girls. Hitnummer. I Feel Love werd opnieuw een hit in de jaren negentig. Een opmerkelijk optreden in de spraakmakende Chef van Oekel-show maakte haar in één klap beroemd in Nederland. Mijn excuus moeten aanbieden. Oh, dag, mevrouw. Dag, hey, I'm Donna Summer and um, I'm gonna sing Hostage. Can I use your phone? Of course. Uh, uh, I uh, use it uh, now? Uh, I'll show you the telefoon rates. Evert, dit is Donna. Donna, dit is de telefoon. Zet de plaat maar op. Evert. Donna Summer schreef zelf mee aan veel van haar hits. Hallo. Tijdens haar carrière kreeg ze vijf Grammy Awards. Hallo. He was a host. Donna Summer, de Queen of Disco, overleed in mei aan de gevolgen van kanker. Yes. Ze werd 63 jaar. Was tomorrow. U luistert naar het Radio 1 Jaaroverzicht. Het geluid van 2012. 6 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het gemeentehuis in het Brabantse Waalre staat in brand. Volgens de politie ramde een auto vannacht de hoofdingang... waarna er een grote brand uitbrak. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De politie is op zoek naar de bestuurders van de auto's... waarmee het gemeentehuis is geramd. Het gemeentehuis van Waalre is vermoedelijk niet te redden. Wat we weten is dat om kwart over drie het brandalarm afging van het, van het gemeentehuis.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 Een dag na de aanslag op het gemeentehuis in het Brabantse Waalre... wordt er nog steeds veel gespeculeerd over het motief. En de grote vraag is nu waar al die ambtenaren naartoe moeten. Nou, ik heb gehoord dat het uh, nieuwe gemeentehuis uh, bij, de, bij de basisschool is gekomen. Zo mooi als het gemeentehuis was. Uh, ja, ik weet ook niet of er nog wel ooit zoiets moois kan komen natuurlijk. Hè? Ik vind het heel erg wat er gebeurd is. Ik vind het echt heel jammer. Geschrokken? Ik ben best wel geschrokken, ja. Ik ben hier, uh, ben hier geboren, getogen. Ik ben hier getrouwd, ook in het gemeentehuis. Uh, ik kan er niet bij stil blijven staan natuurlijk. Je moet door, dus... Uh... Ik heb er heel hele buiten bij van gehad. Ik heb s'avonds van tevoren het laatste het alarm erop gezet en de deur gesloten. En ik gaf een heel raar gevoel. Ik denk, dat komt nooit meer terug. Nee, denk ik denk van niet. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik denk, mijn god, wat is er nou toch aan de hand? Nou, dan gaat er wel even iets doorheen hoor. Dat is toch wel een stukje dat uh, eventjes weg is. Ja. Getrouwd en uh, ja, wie ja. niet, bij ons in Aalst. Ja. ja, ik ben er ook getrouwd. Ja. Ja. En ook de kinderen aangegeven. Ja, god, alle dingen die ik er moet doen op een gemeentehuis. En we waren er ook zo goed als kind in huis. Waar werkt u? Bij burgerzaken. Vreselijk. vreselijk, vreselijk. We gaan nu horen hoe we verder gaan.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 Met deze brief ben ik naar het politiebureau gegaan. En ik heb de politie gezegd: Ik heb liever dat jullie hem vinden als dat wij hem vinden. Want als wij hem vinden, is het er niet goed voor. Hem. Wij hebben die stempel nu eenmaal op ons hoofd voor kampbewoner. En die stempel die willen wij in ons leven houden. De hele middag is een grote dragline met eraan een grijparm bezig om het ontvangstgedeelte van het gemeentehuis metertje voor metertje tegen de vlakte aan te werken. De ontvangstruimte helemaal zwart geblakerd. Alleen de muren staan nog overeind. Het dak is gewoon helemaal weggebrand. Om 12 uur begon men met de sloopwerkzaamheden. Onder het toeziend oog van wat buurtbewoners. Het is, er zijn in ieder geval een brok emoties die eh, neergehaald worden. Nou, hè? Het is emotioneel voor u? Ja, dat vind ik wel. Dat is ongeveer het enige wat we hebben in onze gemeente. Het besluit om het weer te herbouwen is nog niet genomen. Nee, volgens mij uh, gebeurt dat uh, na zorgvuldige overwegingen. Bij emoties speelt geld geen rol, volgens mij. Dus, uh, nee, dat moet je gewoon behouden. Kost er wat het kost? Ja, vind ik wel. Ik sta toe te kijken, de burgemeester, Henry de Wijkersloot. Dan sprak ik hier al wat mensen en die zeggen... jongens, kosten wat kost. Ja. Dat ding moet terugkomen. Ja, ja, nou dat is de sfeer die in Waalre leeft. Al onze emoties liggen bij het, bij het monument. Waarvan we vinden dat hè, als, als, als Waalre getroffen is in zijn ziel... dan zullen we zorgen dat dat ook weer eh, gehersteld wordt. Wat ja, doet het u nu als u daar ziet dat de kraan erin gaat? Nou, het, het, het, het, het is aan de ene kant dus echt heel verdrietig... Eh, om te zien dat het zo eh, afloopt. Opeens met een... Eh, met een, met een gebouw dat zoveel emotionele waarde heeft. En het is natuurlijk ook, eh, te gevoel, is er een van boosheid en frustratie. dat dit gebeurd is door brandstichting, zonder dat wij weten wat daarachter zit. Ja, nog even over die brandstichting. Weet u al wat meer? Nee, ik weet er niks van. Dat is vervelend. Ja, dat is frustrerend. Ja. Voorlopig weet ik nog niks.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 Van Bommel. van Bommel, kan geweldig schieten, schieten, en die schiet! Oh! Huckelaar gaat scoren, nee, gaat niet scoren, de bal moet er ook in. Ga maar schieten, ga maar scoren, Robben, bouw! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! de actie, en, en, en, 1-0. Oh. Want hij schiet de bal tussen de benen van Stekenburg door. Helemaal mis, wat een slechte bal, Arjen Robben. Wij hebben...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 1-0 voor de Duitsers, wat makkelijk. Ja, ja, je moet gewoon winnen van Duitsland, dat is duidelijk. Dan komt de volgende mogelijkheid: Gomez schiet en scoort. Het is gewoon over voor het Nederlands elftal. Dit Nederlands elftal heeft niets te zoeken op dit EK. Waardeloos man, hier. jammer hè, zo jammer dit. Het gaat wel het uit, Drama toch, ja. drama. Kut, gewoon slecht. Dramatisch. Ik krijg hem maar kapot. Wat is er allemaal aan de hand met dit Nederlands elftal? Wat is er allemaal aan de hand? We hebben gewoon heel matig verdedigd. Onvoorstelbaar. Maar de dreiging aan de zijkant, was te weinig. Alles en iedereen staat te kijken. Daar zit geen enkel idee achter. Wat is er allemaal aan de hand? Af en toe uh, ziet het eruit alsof de organisatie totaal dan niet klopt. Allee, allee!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 We zullen tegen Portugal iets moeten verzinnen om een 2 goals te winnen. Er is nog kans, hè? Er is nog kans. Kleine strohalm nog, hè? Die moeten we aanpakken. Van de lief Van de draait nu naar binnen. Kan van der Vaar schieten van 20 meter van de vaart. Op... Ja! Ja! Raffael van der Vaart zet oranje al na 10 minuten en een half vol seconde op 1-0.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 Volgende keer beter met een ander team. Een paar uurtjes en dan uh, terug in Nederland. Afgelopen. I am a man you see en one day I will be a lion in the morning sun. Lazy pulling daisies at do past three. A lion in the morning sun. One day I'll get back and sit in my chair lying. It's a party.